7 uur in Montserré met het NWS-journaal. Reddingswerkers maken de eerste schade op van de orkaan Velen in India...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 om het vertrouwen in de economie niet te veel te schaden. Op de Amazon in Brazilië zijn twaalf mensen verdronken... nadat hun boot was omgeslagen tijdens een processie. Het schip voer mee in een vloot van vijftig schepen... met ongeveer vijftigduizend mensen. duidelijk is hoeveel mensen op de omgeslagen boot zaten. 34 processiegangers zijn gered. Plaatselijke autoriteiten zeggen dat er waarschijnlijk... te veel mensen aan boord waren. Het schip was nog maar drie jaar oud.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 Een hele, hele goede morgen. Wat bezielt een jonge, vrijgevochten vrouw uit Amsterdam om non te worden? Op die vraag hopen we het komend uur antwoord te krijgen. Um, en uh, dan die, die jonge vrouw die non werd, dat is Holkje uh, van de Veer. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Um, je bent uh, uh, hier gekomen en hebt in de auto een bijzonder voorwerp bij je, wat, maar, uh, waar ik in elk geval niet mee rondrijd, in mijn auto. Wat is dat? Nee, ik heb meestal in mijn omgeving heb ik een beademingsmachine. Ik, uh, misschien dat luisteraars het ook horen, ik ben een beetje kortademig. En dat komt omdat ik een vrij kleine of een hele kleine borstkas heb. Dus niet genoeg materiaal in mijn borstkas om voldoende adem te halen. Dus s'nachts, maar ook overdag als ik wat vermoeid ben, dan sluit ik mij heerlijk aan aan mijn machine. En die brengt mij de lucht die ik nodig heb. En uh, ja, want dat komt... Uh, u heeft een chronische ziekte. Dat ja, is... ik ben geboren met het syndroom van Marfan. En dat is een, uh, een genetische uh, variatie. Dus, en dat maakt mij een beetje bijzonder. Ik heb hele lange armen. Ik heb hele lange benen. En een kleine romp. En ik heb een hele kromme rug. En dat hoort er ook een beetje bij... En ja, dat maakt dat ik op een bijzondere manier ben opgegroeid. En misschien ook wel dat ik op een bijzondere manier in het leven sta. En, en hoe, hoe, hoe beïnvloedt uh, dat syndroom het dagelijks leven? Je hebt dus altijd zo'n beademingsapparaat bij je? Ja, ja, eigenlijk wel. Of ik ben ergens voor een paar uurtjes, dan blijft hij gewoon thuis. Maar eigenlijk heb ik hem altijd bij me. En het beïnvloedt me verder... dat ik er heel bewust van ben dat ik vandaag leef. Dat ik hier ben... En dat ik nu in deze studio zit. En um, dus het leven heb ik, heb ik. Daar heb ik wat voor moeten doen. om tot hier te komen. En ik ervaar dat als een grote geschenk. En dat wil ik ook nog heel lang volhouden. Okay. Moeten we nog speciale voorzorgsmaatregelen nemen? Moeten we, moet er iemand halverwege de route. En hier, tussen hier en de auto staan? Of nee, or, nee, nee, nee. We komen er natuurlijk niet door. Goed. Um, je hebt een boek geschreven over jouw keuze voor het klooster en hoe die keuze jouw leven heeft verrijkt. Waarom eigenlijk? Waarom een boek? Ja, omdat ik ervoor gevraagd werd. Ik had het nooit bedacht om een boek te gaan schrijven. Maar ik heb 25 jaar in het klooster van Zwolle gewoond. En mede door mijn gezondheid... mede door dat het me allemaal te veel werd... moest ik een andere keuze maken. En daar, daarom woon ik nu in Nijmegen... en ben ik actief in het klooster Nieuze... En daar zijn allerlei activiteiten en ook nogal wat symposia. Dus ik werd een keer uitgenodigd bij een symposium iets te vertellen over mezelf. En de afloop kwam er een dame van Ten Haven naar me toe. Dus een de uitgeverij. De uitgeverij. En die zei van, volgens mij uh, vinden wij het leuk om een boek met jou te gaan maken. En toen schrok ik heel erg. Ja? Ja, ja, ja. Schrijven, zoiets van boe. Nou, maar ik, uh, ik ben na gaan denken en ik heb op een blaadje... De thema's geschreven die volgens mij met Dominicaanse spiritualiteit te maken hebben. En daar ben ik mee aan het werk gegaan. En uit zoiets van... ik ben op dit moment de jongste Dominicanes van Nederland. Ik weet zeker dat ik niet de eerste ben. Maar ik weet niet zeker of ik ook de laatste ben. En dan vind ik dat het ook wel mijn taak is om te verwoorden... waarom doe ik eigenlijk wat ik doe. En daarmee stel ik mezelf ook in de traditie van de Dominicanen. Want we zijn een predikorde dus... Ik vind dat het in deze tijd opnieuw verwoorden van wat is nu volgens mij Dominicaanse spiritualiteit. En, en, en, wat, en wat heeft hij ons nu nog te bieden? Dat, ja, dat kom ik ook. Nou, ja, zeker. Maar ook uh, hoe, hoe geef ik daar dan ook zelf vorm aan? Ja. Goed. Um, nou, hoe, hoe dat allemaal zo gekomen is uh, en, um, en, um, en wat die levenswijze of die traditie ons nog te bieden heeft, dat gaan we het komend uur uitgebreid horen. Uh, nu gaan we luisteren naar All Right Louise. U luistert naar Dit is de Zondag, het programma waarin ik inspirerende gasten ontvang. En vandaag leggen wij ons oor te luisteren bij Holkje van de Veer. Zij is non in een Dominicaner klooster. Maar dat zij die richting op zou gaan, was in haar jeugd nog niet bepaald logisch. Althans, als ik afga op de flaptekst van het boek dat ze schreef, Verlangen als antwoord, dan, um, uh, dan um, lag het niet voor de hand dat ze non zou worden. Want daarin staat... Dat ze een vrijgevochten jonge Amsterdamse was. Goedemorgen, nogmaals, Rokje van de Vier. Goedemorgen. Uh, wat is dat, een vrijgevochten ja. Amsterdamse? Dat weet ik ook niet zo goed. Maar in ieder geval een Amsterdamse. Ja, ja. Oh, dat is een en... marketingtekst of zo. <laughs> en in ieder geval, ja. Ik kom ook uit de wereld van de Montessori-scholen. Dus uh, gewoon iemand die ook in, in mijn opvoeding veel ruimte heeft gekregen om me te ontwikkelen op de manier die bij mij paste. Het was niet altijd de snelste manier, kan ik zeggen. En ook, denk ik, omdat ik opgegroeid ben... binnen een vrijzinnig christelijke omgeving. Ma ma maak eens een schets van, van, van dat gezin. Oh, ja, vader en de moeder. Friezen. Friezen dus in Amsterdam. Echte Friezen in Amsterdam. Dus ik heb een Haid en een mem. En ik, heb, ik heet natuurlijk zelf al Holkje. Nou, dan kom je mee aan in Amsterdam. Friezer dan ja. dat wordt het niet. Nee. Diep Fries, ja. En dat, ook al mijn vriendjes en vriendinnetjes noemden mijn ouders. Haid en mijn moeder mem. Dus het had ook wel eens... We hadden nogal een open... Er kwam nogal eens wat mee. Dus het had ook wel eens het idee van een afkestiental bij ons thuis. Ja. En, en was dat een religieus nest? Um, ja en nee. Dus um, ja, omdat we doop zin zijn. Maar nee, omdat het, het was niet echt. Uh, met, met de Bijbel op tafel en, uh, en bidden voor en na het eten. Wat ik wel later van, van leeftijdsgenoten heb gehoord. Um, maar wel een hele hoge vorm van sociale betrokkenheid. Um, um, mijn ouders die zijn altijd actief geweest. Ook um, rond de doops in de kerk had je een open huis... waar mensen vooral op vrijdagavond zwervers, een kopje koffie kwamen drinken. En mijn vader die was daar. En mijn moeder die gewoon koffie. En, uh, ja. nou, dus ook rond de kerk, rond kerst. Kerst kom er Het was een heel een heel sociaal betrokken omgeving. En, ik en denk, hoe was jij? Dat, hoe was dat, ik? Wat was jij voor een jongen? Nou, uh. nogal... Uh, ik was toch wel een beetje een druk kind. <laughs> Gewoon veel behoefte aan beweging en dingen doen. En ondernemen. Uh, en ik denk ook altijd heel... Ik heb wel, ook altijd wel een gevoeligheid gehad voor religie. Of voor religiositeit. Hoe uitte zich dat dan? Ja, nou, ik... Dus de, de, de bijzondere herinneringen die ik heb, bijvoorbeeld... Um, door mijn bijzondere lichaam moest ik altijd naar de fysiotherapeut... en die bevond zich in Amsterdam, voor wie die Amsterdam kent, naast de Obrechtkerk. En dat is de Obrechtkerk is echt zo'n typische Rooms-Katholieke kerk, zo'n Kuiperskerk... En dan was ik een jaar of acht of zoiets. En dan gebeurde er het wel eens dat er nog wat tijd over was... en dat mijn vader met mij die kerk binnenwandelde. En, en schets eens van, wat is een typische Kuiperkerk? Hoe ziet dat er dan uit? Nou, neogotiek, hoog, uh, gebrandschilderde ramen... Uh, muurschilderingen, uh, een beetje donker, een beetje mystiek sfeertje. En ja. daar kwam je dan als, als jong meisje me, ja, met je nou, vader? Ja, en gewoon op een doordeweekse dag... En dan gingen we even ergens zitten. En dan maar gewoon zitten. En een beetje om je heen kijken. En dat was het. Gewoon stil zijn samen. En ik, weet, ik kan nu ook niet meer zeggen van hoe lang duurde dat. Maar in ieder geval, ik vond dat een heel knus. Een heel warm. En een heel mooi moment. Nou, en zo had ik dat ook. De Amsterdamse doopsels in de kerk staat op het Singel, 452. Je weet het dus nummer. ook een prachtig, prachtig oud pand. Ja, daar gewoon zijn, in het gebouw. Eikenhout, de, de, de kerkbanken, uh, de hoogte. Ja, en de, ja, daar gevoeligheid voor hebben. Maar ook gewoon, ik, ik heb een traditie met af en toe lekker ziek zijn... En dan lig Lekker je in oh, Ja, dat is natuurlijk niet altijd fijn. Maar de andere kant is ook, je krijgt wel de tijd. En dat je gewoon in je bed ligt. En ziet hoe langzaam de dag opent. Het eerste licht binnenkomt. Of dat er opeens, waf, het zonlicht binnenknalt in je kamer. Ja, dat vind ik altijd heel bijzonder. Dus ja, die gevoeligheid. En ik denk dat dat aangeboren is. Hoe, de, hoe, hoe is die gevoeligheid van um, gevoeligheid die ervoor zorgt dat je met je, met je vader van een kerk geniet... Mm. tot iets geworden dat jouw levensvervulling is geworden. Namelijk non-worden. Ja. Hoe is dat gegaan? Um, dus je hebt een gevoeligheid... en je treft om je heen mensen die dat bij je voeden... of die je daar iets in herkent. En het was in, in mijn opgroeien in Amsterdam... het jeugdwerk van de Doppels in de Kerk... Maar dan raak je daar uit weg. Je gaat naar de sociale academie. En dan vind je daar mensen... Uh, dan, dan ga je stage lopen in een buurthuis. Je komt met, zeg maar, ook weer met de, met de ravelkanten van de samenleving. En dan heb je toch... Dan zijn het, bij mij waren er twee dingen die mij puzzelden. Dat is ten eerste, waarom doen mensen wat ze doen? Mm -hmm. En hoe kan je het voor elkaar krijgen om een goed leven op te bouwen... Waarbij je goed voor jezelf zorgt en de mensen om je heen. Waarbij je in, een, in je eigen huis een sfeer van vrede creëert. En ook, uh, hoe, hoe voed ik mijzelf? Waar kom ik mensen tegen die mij daarin inspireren? En dat heeft mij voorzelf weer op de weg van de kerk gebracht. En ook hoe dan? Door, uh, door dat je mensen zoekt waarbij je waarbij je die herkenning zoekt. Oké, okay, maar dat, dat heb maar jij ook, dus ook gedaan. Wie ja, heb je dan gevonden? Ik, in eerste instantie uh, weer de doops in de kerken in, in Zwolle... maar laat, daarna snel een opleiding in Kampen. Uh, agogisch kerkelijk werk. En dan die zeiden van je moet een stage gaan lopen... je moet het werkveld leren kennen. En eigenlijk ben ik via de kroeg in het klooster gekomen. Hoe dan? Want je nou, zit in de kroeg ja, en drinkt een biertje. je zit in de kroeg en je drinkt een biertje. Je komt iemand tegen. Wie was dat? En, en uh, gewoon een leuke jongen. En, uh, en ik vroeg, waar woon jij? En hij zei, ik woon in een klooster. En ik had zoiets van, die is goed gek. <laughs> uh, ik... Uh, <laughs> Ik uh, ga een leuk antwoord geven. Dus ik zei van ja, ik heb een tante met een krankeroefokkerij in IJsland. En je was er ja. iets over, ja. ja. Maar goed, op een gegeven moment wordt het gesprek toch wat serieuzer. En toen bleek dus, en ik kwam er al tamelijk lang... dat tegenover het, het café een klooster stond. En dat de bovenetage werd op dat moment verhuurd aan... Uh, als een studentenhuis. Daar woonde een groep HTS-studenten. Dus uh, hij zei van kom maar eens kijken... Dus uh, ik daar uh, misschien ik niet meer, de volgende dag of een dag later naartoe. En uh, wij. Uh, ik ga daar. Dus een prachtig studentenhuis. En toen was er een soort van noodtrap of wat dan ook. Een binnentrap. Dus op zondagmiddag uh, sniekten we, zeg maar, door dat klooster heen. En dan was er een houten trap. En die gingen we dan samen, of met een paar, gingen we dat af. En dan gingen we verschillende deuren door. En dan kwamen we in een bibliotheek terecht. En in een paar gangen met allemaal prachtige gebrandschilderde ramen. Echt, het klooster in Zwolle is echt heel, heel erg mooi. Dus, en dat triggerde nieuwsgierigheid. Gewoon, wat is dit? Bestaat dit? Wat is dit mooi? Nou, en toen werden de studenten een keer uitgenodigd... door de prior, dus de, de, de leider van de communiteit. Want die was jarig om met z'n allen een biertje te komen drinken... in de huiskamer van het klooster... En zo kwam ik met het hele gezelschap mee, want ik was nieuwsgierig. En ik kwam naast iemand te zitten en die zei: Ik ben, uh, ik ben een kloosterling, ik ben een broeder, ik woon hier. ik denk ook zoiets van: Oh, bestaat dat dan? Wist ik helemaal niet. Uh, voor mij helemaal nieuw. Dus ik vertelde wat ik deed: dat ik een uh, opleiding agogisch kerkelijk werk volgde in kampen. En hij was verbaasd, zoiets van: oh, Komt dat zomaar onze huiskamer? Ja, <laughs> komt dat zomaar onze huiskamer binnenwandelen? Dus uh, een aantal dagen later. Uh, hij zei van je moet eens langskomen. Kunnen we eens praten met elkaar. En uh, misschien kunnen we elkaar wat, wat voor elkaar betekenen. Zo ben ik daar stage gaan lopen. En eigenlijk ben ik die stagiaire die nooit meer weggegaan is. Ja want je, je bent ben, ben na je stage daar blijven, daar ja, blijven werken. Gewoon... Maar hoe van een fascinatie voor ja, dat ja. kloosterleven. Kom je dan van die fascinatie ja. tot het daadwerkelijk zelf ja. intreden. Want ja. dat is nogal een stap blijft me. Ja, en dat doe je ook niet van de ene dag op de andere dag. Dat is echt een langzaam proces. Dus uh, ten eerste is het een hele vreemde omgeving. Uh, ik bedoel, het is toch anders of je van een zeg maar, vrijzinnig protestantse omgeving... in een katholieke wereld terechtkomt. Dus er is heel veel wat gewoon zoiets van... ja, ik vind dit mooi, maar ik snap het niet helemaal. Maar doordat ik daar stage liep... was ik daar tussen mensen die het mij konden uitleggen. De mm -hmm. vragen die ik had... En ik werd heel snel uitgenodigd om mee te komen eten. En de zusters hadden een huis vlakbij. En daar kwam ik gewoon heel veel over de vloer. En ja, het waren bijzondere mensen, omdat ze tijd aan me besteden. En zoiets van, wees welkom. En eigenlijk al levenderwijs, al pratenderwijs... ontdekte ik wat het eigenlijk allemaal inhield. Zeg maar, De plaatjes kregen... Ja, kregen, kregen Rolief. Relief, ja. En... Na een heel aantal jaren had ik zoiets van... ja, maar als ik het hier zo fijn vind, dan moet ik gewoon... na mijn studie had ik zoiets van, ik moet gewoon blijven. En er werd mij de mogelijkheid aangeboden om in dienst te komen... van het klooster als, uh, als jongerenwerker en studentenpastoraat. En na een heel aantal jaren had ik zoiets van... ja, ben ik nou nog steeds dat katholieke, die katholieke student... die hier bij Toeval binnengekomen is? Of Want je was inmiddels katholiek geworden? Nou, in eerste instantie niet. Dat is ook een langzaam proces. Maar dat is toch. Op een gegeven moment heb je zoiets van: hoe thuis ben ik hier? En mm -hmm. ja, dan heb je zoiets van: hier hoor ik eigenlijk, dit, hier hoor ik thuis. Dus dan heb ik besloten om katholiek te worden en later uh, om Dominikanes te worden. Ja, de, de, die eerste, daar kan ik me nog iets bij ja. voorstellen. Die, dat tweede, dat, ja. dat uiteindelijk non worden. Ja. Um, D dat lijkt me een wat ja, grotere stap ja. zelfs nog. Non is ook wel een beetje erg groot hoort. Wij spreken meestal over zuster. Um, dat is het ook, maar het heeft wel. Maar wacht even. Kijk maar. Wat is het verschil tussen een non en een nou, zuster dan? Een non gebruiken wij meestal voor zusters, vrouwen die echt een contemplatief, dus een, een in huis blijvend leven hebben. Wij zijn meer actief gericht, ook naar buiten gaand. Maar goed, dat is. Um, wat was je vraag ook weer? Dat die stap wel groot is en dat ik maar. Ja, maar je moet je voorstellen dat als je al een tijd met iemand samenwoont... en. Dat je dan mensen goed kunt trouwen. Nou, na vijf jaar zeg je van dit is eigenlijk nog steeds te gek. Dan zou ik een type zijn die zou zeggen van kom op, laten we trouwen. Ja, laten we het de wereld laten weten. Wij houden van elkaar. nou, eigenlijk is dit hetzelfde. Ja. Nou ja, maar het is wel interessant want we hebben het over trouwen. Ja dominicanessen, die trouwen niet. Die nou ja, jij bent, je, ja, je bent getrouwd met. Met de gemeenschap. Met, met, met, met, en met, met, met je, je religieuze drijf. Daar, daar wil je ruimte voor maken. En nou, daar dat, wil je... dat lijkt mij wel een stap. Ja, misschien is dat een hang-up van mij? Dat ik denk, nou ja, ja, ik denk je... dat het een hang-up van jou is. Ja. Maar misschien wel van meer mensen. Je wil... Wat ik, wat ik wil... en dat is eigenlijk niet iets anders dan anders... je, wil, je hebt een verlangen om een zinvol leven... te hebben. Mm -hmm. En te maken. En om een reden te hebben... waarom je smorgens... misschien is deze zondagochtend wat te vroeg... maar <lacht> om smorgens je bed uit te stappen. Om te zeggen van nou, dit is een... dit is een leven wat ik graag wil. En daar kies je voor. En het is niet zoiets... Ja, en daar ben je trouw aan. Zo van, ja, daar ben ik door geboeid... en daar wil ik ruimte voor maken. En... Hoe mooi is dat om dat te delen met een aantal mensen om je heen... die dat ook hebben. En die de dingen die ik fijn vind, ook fijn vinden. En ja. Dus dat je, ik vind het fijn om stil te zijn. Ik vind het ook fijn om aan liturgie mee te maken. Om te bidden of om, en om te zingen. Nou, Hoe heerlijk is het dat je mensen om je heen hebt die dat ook willen. Maar mis je ik, dan niet ook een, um, gewoon een partner, een geliefde... met wie je je leven deelt... Of is dat ook weer een hengel? Ja, nou ja, je, ik deel mijn leven met velen, zeggen we dan. En ik ja. deel mijn leven, ja. Ja, met, met, met, met wat mijn drive is. Of wat maar mijn, waar mijn, waar mijn. Waar mijn. Ja. En maar niet zozeer echt aan één mens gebonden. Eén mens van vlees en bloed. En de vraag en, is, uh, mis, mis je dat niet? Nou, ik ben gezegend met hele goede mensen om me heen. Met prachtige medebroeders, medezusters, goede familie en goede vrienden. En daar, dus God is liefde, maar zonder mensen zou ik het niet kunnen. Ja. Mooi. Ja. Het is uh, bijna half acht. Wij praten straks, of ik praat straks door met uh, Hokje van de Veer... over dat leven in zo'n klooster. En hoe ziet dat er dan uit? Dat uh, horen we straks na het nieuws. Uh, nu uh, dus tijd voor de hoogtepunten uh, uh, van dat nieuws... gelezen door Raymond Seré. Dit is Radio 1, het NOS-journaal.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 D66-leider Pechtold vindt het goed als het Centraal Planbureau het begrotingsakkoord doorrekent. D66, ChristenUnie en de SGP sloten vrijdagavond een akkoord over de begroting met de coalitie. De roep om doorrekening van dat akkoord door het CPB komt van de oppositiepartijen PVV, SP, CDA en GroenLinks.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 Dit is De Zondag, op Radio 1. Ja, goedemorgen. Als u net inschakelt, fijn dat u luistert. Uh, mijn gasten van vanmorgen is Holkje van der Veer. Ze is non in een Dominicaans klooster bij Nijmegen. Non zeg ik, maar zelf zegt ze zuster. En schreef over het leven het boek Verlangen als antwoord. Mijn weg met de Dominicaanse traditie. Um, Holkje... Kun je een schets geven van dat, dat leven in dat klooster? Dat is zoveelzijdig. Um, ik ben vanwege mijn gezondheid... woon ik niet meer in het klooster in Zwolle. En ook niet in het klooster in Huissen. Maar ik woon in een appartement in de omgeving... van, mijn, van de meeste van mijn medezusters. Dan kun je even... Dat, dat is maar een paar als je jaar, maar bijvoorbeeld dat? nu ja. in Zwolle, in Huissen is... die zitten nu om acht uur zijn ze in de kapel gegaan tot half negen. En uh, straks om tien uur, het is zondag... dus dan is er een eugustieviering. En uh, er is een heel groot vormingscentrum in huis. En wie kan, geeft daarmee cursussen. Of sommige mensen werken in de studentenpastoraat. Anderen zijn ook gewoon senior... en zijn wat ouder en doen het rustiger aan. En zijn vooral veel, vaak veel aan het lezen... En, en het, het, idee wat hebben, het idee dat ik ja. heb van een klooster... is um, uh, ora et labora. Werkt en bid. Ja, werken en bidden. Maar dat, ja. is, dat is bij de Dominicaner niet per se het ding, hè? Nou ja, in ieder geval is studeren ook heel belangrijk. En uh, ook gewoon goed kijken naar hoe zit de wereld in elkaar. Dus niet alleen maar dus mijn eigen wereld... maar ook de wereld buiten het klooster. Um, hoe is deze cultuur... Hoe zit je in elkaar? Um, dus ja, en, en daar heb je natuurlijk ook vrijheid voor nodig... om daar kennis mee te maken... maar ook om daar uh, je goede vragen bij te stellen. Kijk, waarheid is een heel belangrijk woord in de, in de orde. Um, op, of zoeken naar waarheid. Want waarheid is natuurlijk al een heel vierkant woord. En dat vraagt dat je goede vragen stelt... Um, en dat je probeert om te kijken... wat is er nu waar in mijn eigen leven? Maar wat is er ook waar in de wereld om mij heen? En dat, dat, een belangrijke, dat is een hele belangrijke drive. En een andere belangrijke drive is contemplatie. zo'n mooi woord. Maar dat heeft alles te maken voor mij... met die vragen goed door je heen laten gaan. Dus waarom doe ik wat ik doe? Um, als mensen mij een verhaal vertellen... wat speelt daarin? Um, en voor mij is het woord toekomst altijd heel belangrijk. Dus mensen die nu opgroeien in deze tijd... waarin ja, het ook economisch allemaal wat minder gaat... hoe leven zij naar een toekomst die mooi is? En waarin ze ook zelf vorm, weer vorm kunnen geven aan een leven... wat ook weer verder toekomst brengt. En contemplatie heeft voor mij alles te maken met stilworden... Dus uh, je agenda ook wat uh, proberen zo te houden... dat daar momenten in zitten dat er even niets is. En dat je... Ja, misschien heb je nog wel ergens een muziekinstrument onder je kast liggen. Of zijn er wel eens uh, mooie romans die je lezen wil. En om te leren heb je tijd nodig. Tijd nodig om, om op ontdekking te gaan. En dus je leven niet helemaal vol boeken. En uh, dat vind ik ook bij de Dominicaanse spiritualiteit horen. De tijd zelf krijgen en nemen om een leerproject aan te gaan. Um, en verder leven we in gemeenschap. En samenleven kost een hoop tijd. Had je het over Dominicaanse spiritualiteit? Ja, dan heb ik het over Dominicaanse spiritualiteit. Uh, wat is dat? Um, nou, dat is die combinatie van um, zoeken... Dus uh, je hersens gebruiken, maar ook je intuïtie en je, ja, alles wat je hebt op zoek naar, op zoek naar waarheid. Mm -hmm. Ook te bedenken, dat uh, het is een kloosterorde, we leven, uh, God is belangrijk in ons leven, maar dat is zo'n moeilijk woord. Dus waar, waar zijn sporen van God of van, van bevrijding in deze tijd te vinden? Zowel in mijn eigen leven als in de wereld om me heen. En dan heeft het ook volgens mij die bijbelse stroom van mensen... waarin je jezelf probeert ja, te begeven. Hoe, uh, ja, waar zit waar, waar toekomst in deze wereld? Het is dus niet zo dat, dat de orde in die spiritualiteit... al een antwoord heeft geformuleerd dat je predikt... maar... De spiritualiteit gaat ervan uit dat je op zoek gaat naar antwoorden. En dat wat je vindt deelt. En dan weer, weer op zoek gaat en weer deelt. Ja, is dat zo? Ja, nou, we zijn een predikorde. Dus mm -hmm. uh, het verkondigen is ons ding, zeg maar. Onze <laughs> core business. Maar dat doe je vanuit geleefde, geleefde. Je bent op zoek naar waarheid. Maar die moet geleefd worden. Ook in je eigen leven. En dat is elke tijd is dat opnieuw. En elke cultuur is dat opnieuw. Dus de orde is nu 800 jaar oud. En ik, ik heb wel eens bedacht toen ik aan het schrijven was... ik zou eigenlijk Dominicus wel eens even uit willen nodigen in mijn huisje. Zoiets van, kom eens hier zitten. De stichter. Ja, ja. en, en, en de, de, de mannen van het eerste uur of de vrouwen van het eerste uur. En wat uur. zou je dan willen weten van ze? Nou, ik zou graag ook hun... want het, het gaat om gedrevenheid. Ik zou iets van hun gedrevenheid willen zien. En die middeleeuwse cultuur was natuurlijk een hele andere als die van vandaag... We staan ook voor andere vragen. Maar van de andere kant zijn er misschien ook wel dingen die nog steeds hetzelfde zijn. Kijk, wat ik heel mooi vind zelf is aan Dominicus. Dat hij ten eerste dus echt een drive had van ik wil dat mensen toekomst hebben. En ten tweede dat de eerste volgelingen van Dominicus, dat dat vrouwen waren. Of heel veel vrouwen. En juist vrouwen waarvan ze zeggen die waren van een kartaarse afgrond. Van een achtergrond, van een ketterse achtergrond. En die gingen. En er was een, samen... een, uh, in, in het zuiden van Frankrijk was dat ja. een groepering die, ja. die op een andere manier uh, ja. geloofde dan, uh, ja. Ja. dan te doen gebruikelijk. Ja, was. maar die gingen ook samenwonen in, uh, in Proeien. En daaromheen clusterden vanzelf allerlei mensen aan vast die zoiets hadden van. Ja, dat, dat is belangrijk. Wij willen. En door hun manier van leven, daar is zeg maar, Dominicus, de man geweest om te kijken van hoe kunnen we dat organiseren Of hoe kunnen we dat stabiel maken. Dat het ook verder de toekomst in kan. En dat vind ik nog steeds uh, ja, mooi. Het is, de Dominicana orde kent verschillende. Dus je kunt als leek verbonden zijn met de orde. Dus gewoon iemand die hè, op zichzelf woont. Uh, eigen huishouding heeft. Eigen, eigen economische middelen heeft. Maar toch heel, heel, heel betrokken. betrokken is. En mee nadenkt over die verkondiging. En je kunt kloosterling wonen in zo'n groot huis, in een klooster... en je kunt ook zuster worden die met elkaar juist een veel meer biddend... en contemplatief leven leiden En al die verschillende vormen die kunnen elkaar beïnvloeden. En dat vind ik heel mooi. Nou heb je zelf jaren in, in het klooster in Zwolle gewoond. Ja. Je zei net, ik ben inmiddels um, uh, verhuisd... en woon uh, op, op, op een kloosterterrein uh, ja. na, na, nabij Nijmegen, maar wel zelfstandig... Ja. Um, mis je in het kloosterleven? Ja. Ja, ja. En dat is, uh, als je alleen woont, moet je afspraken maken met jezelf. Dus als ik een biedend bestaan wil, en ik wil dat ook elke dag gaan doen... dan moet ik gewoon afspreken, hokje om negen uur s morgens... ga jij eens even aan je bureau zitten en doe... Dat is lastig. Afspraken met jezelf. Ja? Oh, Het is veel makkelijker. Als de bel op het dak gaat. En je hebt met elkaar afgesproken. En je loopt met elkaar en je gaat daar zitten. Precies. Dus om ervoor te zorgen. Dat je zelf. Uh, ja, een, een, een bestaan hebt. Waar al die vormen. Een, een, een plek hebben. Dat, vind ik, dat gaat nu goed. Maar daar heb ik wel even naar moeten zoeken. Ja. Um. Hoe is het? Want je bent in in die zelfstandige woning terechtgekomen vanwege het feit ja. dat het met de ziekte, met het syndroom ja. van Marfon... moeilijk was om in die, in, in die klooster, in die kloosteromgeving ja. te blijven. Hoe, hoe is dat leven nu met, met dat syndroom? Ja, het gaat prima. Um, ik ben gelukkig weer in een fase dat het, dat het, dat het heel goed gaat. Um, dat is een uitdaging. Um, uh, kijk, naarmate ik wat ouder word... Krijg ik, krijg ik meer verschijnselen die om zorg vragen. En um, nou, bijvoorbeeld dat ik met beademing leef. Uh, ik loop minder goed. Uh, ik loop regelmatig met een stok. Uh, het is maar ook... Mijn rug is zo krom geworden dat ik... ook met het mooiste jasje kunnen mensen nog prima zien dat hij krom is. Maar... Um, het heeft mij ook gebracht dat ik opener ben geworden. Dus ik was, denk ik, vroeger veel meer iemand die... Uh, ik zal het niet zo snel laten merken. Ik zal het niet zo snel laten zien. Ik uh, zal zorgen dat ik misschien nog wel beter ben dan jij bent. zo. En uh, dat ik heb... Uh, nou, Door de problemen met mijn hart en mijn aorta heb ik gewoon... Eraan toe moeten geven, kijk eens mensen, dit is het. En uh, ben ik er opener over geworden, ook, maar ook daarmee solidairder... naar andere mensen die ook, uh, ja, die ook met een handicap leven. Want dat zijn er heel wat in onze samenleving. En uh, ik heb ook veel meer mensen van mijn eigen leeftijd... maar ook jonge mensen met, met, met een fysieke beperking leren kennen... We hebben ook in onze samenleving, doordat we de geweldige medische middelen hebben, blijven we langer leven. Dus we hebben ook veel meer mensen, jonge mensen, met een fysieke beperking om ons heen. En ja, dat vind ik mooi om samen, ook in Huizen, uh, in de Dominikanenklooster, organiseer ik qua activiteiten of weekenden. Maar om samen met elkaar te praten over hoe geven wij ons leven zinvol bestaan. Maar ook, er worden in deze tijd allerlei cursussen georganiseerd... voor mensen in de gezondheidszorg. Dus om met, goed met patiënten om te gaan. Mm -hmm. En ik heb ook wel zoiets van, het is niet gek... om ook eens aan de andere kant te gaan staan. Zo van, hoe leren wij mensen met, die een fysieke beperking hebben... goed met onze verzorgers of artsen of wie dan nou ook om, om te gaan. gaan. Ja, ja. Ja. Nou, nou zeg je in je boek ergens dat je... Um, dat je een mooi en zinvol leven hebt... niet ondanks, maar dankzij ja. het feit dat je een chronische ziekte ja. hebt. Of ja. deze chronische ziekte ja. hebt. Ik denk dat het me bewuster maakt voor... Uh, in hoeverre mag je meedoen in deze samenleving... als je anders bent. En ik heb een fysieke beperking... maar er zijn, er zijn nog zoveel andere manieren... om anders te zijn in deze samenleving. En ik denk dat ik dat onrecht sneller voel en zelf... en ook sneller uh, ja, bewust van ben. Want het antwoord op de vraag is in hoeverre mag je meedoen... is ja. uh, beperkt kennelijk. Je mag beperkt meedoen. Vaak wel, ja. Vaak hoe, wel. Hoe ervaar jij dat dan? Wanneer ervaar jij dat je beperkt mag meedoen? Uh, dat is natuurlijk ja. ook een beperking die ik mezelf opleg. Zo van, hoe zullen mensen wel niet naar kijken of zo. Ja. Um, maar het is ook, als je met een, met een beperking ergens binnenkomt en je zoekt een baan, ben je niet altijd even welkom. En nou, dat is, dat, is best een, dat is best een gevecht. Maar dat zit natuurlijk ook in jezelf, van in hoeverre laat ik mij daardoor bepalen. Maar je moet wel, uh, als je er uitkomt, moet je soms ook wel, of soms kun je niet anders. Maar het vraagt het wel extra energie. Het andere is... Uh, dat mijn fysieke beperking mij ook meer heeft geleerd. Veel meer van het leven is kwetsbaar. En uh, die kwetsbaarheid hè, is ook tijd. Ons leven is tijd. Mijn leven is tijdelijk. Dus ook van de kwaliteit van het leven. Ik wil wel dat dat, dat dat belangrijk is. En daarin schuilt ook dat woord verlangen. Van Ik heb gemerkt, ook op momenten dat ik... Dat, het, euh, nou, dat, dat, dat je lang in je bed moet liggen... en dat je weer energie moet steken in het leren lopen bijvoorbeeld. Maar kijk, als ik een verlangen in mezelf heb... dus ik zou zo graag weer naar de bioscoop willen... dan weet je gewoon dat als je tien passen kan lopen... dat je dan ook weer in de auto kan zitten. Ja, want dan kun je daar mm -hmm. komen. Dus dat verlangen maakt ook dat je in beweging komt... en dat je er moeite voor doet om dingen te doen... En, dat, dat, ja. en als ik dat dan ook leg in de bijbelse traditie, dus uh, hoe het leven bedoeld is, de Bijbel is eigenlijk één groot verlangenboek ja, naar de wereld die mooi en rechtvaardig, maar ook, ook, ook waardevol is. En ik denk van ja, dat, we, zijn, we leven om te verlangen. En dat is de belangrijkste drijf volgens mij. Um, hoe heeft die, die, is dit een voorbeeld van... want ik wou net vragen... hoe heeft die ja. Dominicaanse spiritualiteit... Uh, een rol in, in het worstelen met dit soort dingen? Maar, maar volgens mij heb je het antwoord al gegeven. Namelijk, dit is ja. Dat verlangen als drijfveer... Ja. dat is die Dominicaanse ja. spiritualiteit. Ja, ja, ja. ja. Um, je hebt het in je boek ook over... Um, um, de vo vonken van God. Ja, wow. Heb je die deze week nog gehad? Vonken van God. Zijn gewoon, ik maak iedere week hele mooie dingen mee. Dus je vroeg mij of ik een uh, fotootje mee wou nemen. Ja. En ik heb een, een... In de katholieke traditie kennen we het bitprentje. Dat wordt uitgedeeld bij een uitvaart. En ik heb... Uh, van de week is er een zuster van 99 jaar bij ons. Daar hebben we afscheid van genomen. En dat is zuster Vincenzo... En zuster en Vincenzo. Zuster Vincenzo. En ik en ik zie een is... foto van een, een, een, een oudere dame in een, in een wit haar ja. Met een, met een mooie, mooie hanger, een kruis. Ja, een Dominicaans kruis. Een Dominicaans kruis. En die kijkt heel vriendelijk in ja. de foto. En deze, deze mevrouw is belangrijk. Nou, Was er zijn belangrijk. zoveel mensen belangrijk. Maar dit is de laatste die overleden is. En zij is ja, zo'n positieve vrouw. Um, dan kom je binnen en dan oh wat mooi en wat goed en nou, daar vandaan maar ook zo nieuwsgierig. Dus die is op haar negentigste nog achter de computer gaan zitten <laughs> en is leren e-mailen en dus dat vind ik zo mooi. Dus dat ook al moet je voortgeduwd worden in je rolstoel, maar dat je nieuwsgierig blijft en dat je nieuwe dingen wil leren en ook weer ziet, ook nieuwe technologie. Welke mogelijkheid dat geeft. Om weer met neefjes en nichtjes in contact te blijven. Met twee generaties na jou. En te horen hoe het daarmee gaat. ja Dat, dat, dat, dat, dat, dat vervult mij met dankbaarheid dat ik haar gekend heb. En, in, en hoe staat dat in verhouding tot die vonken van God? Is, was zij een, ja, een dat vonk is, van God? Een, zij is een vonk van God. Maar zij, ook, ook door haar blijdschap en haar... Houding laat ze zien hoe God aanwezig is in deze wereld. Ja. En dat, daar, daar kun je als, als mens kun je er dankbaar voor zijn... dat je haar ah, hebt mogen leren kennen... en dat je, dat je in, de wereld, uh, in de wereld bent. En zo, denk ik, zijn er nog meer kleine dingen... waarvan je denkt, zo van, yes, daar het leek, het leek allemaal stroef te gaan... maar het gaat toch weer goed. Geef eens een voorbeeld. Ah... Uh, uh, nou, mensen die een prachtig, gelukkig he, moeten geopereerd worden en gelukkig een goede uitslag krijgen. Dat en is nog, iets wat, wat je, je, je maakt zelf met enige regelmaat mee dat je bij de arts moet komen om weer gecontroleerd te worden. Uh, ja, nou, dat is hartstikke, hartstikke beroerd. Want dat, dat, is, dat is altijd, ben je bang. Ook al denk je van, oh, maar ik zit er nooit helemaal uh, leuk te wezen. Want het, je, bent, je bent altijd bang dat je te horen krijgt. Je moet altijd weer van een arts horen. dat het goed gaat. En als dat niet goed gaat, dan heeft dat consequenties. Want dan kun je weer moeten worden geopereerd. Of ja, je moet... ja, of, ja, ja. Of, of vervelende onderzoeken. En uh, je, je, je moet überhaupt weer zo'n ziekenhuis in. Ja, er zijn wel plekken waar ik liever naartoe ga. Ja. En dat geeft toch altijd weer, weer, weer stress. En, uh, dus ook als. als als iemand een goede uitslag krijgt, dan, dan ben je daar gewoon blij om. Je kunt je leven weer oppikken en je kan weer meedoen en je kan weer nieuwe dingen gaan ondernemen. We hebben het uh, eerder uh, in het gesprek gehad over jouw leven in een klooster. N -n nou snappen steeds meer mensen in, uh, in de wereld, uh, zeker in Nederland, uh, dat wat jij bedoelt. Want kloosters zijn hartstikke populair aan het worden. Hè? Ja, zeker. Nee, mensen is gaan waar. er in retreten, ja. maar mensen gaan er ook naar allerlei andere activiteiten. Ja. Ja. Um, Waarom bezoeken mensen kloosters? Nou, ik begeleid nogal eens uh, groepen van mensen die voor zo'n retraite komen. Um, het valt mij op dat heel veel mensen willen er gewoon even echt uit willen. Dus los van de dingen, de dagelijkse dingen, maar ook in een andere omgeving. En dan in een omgeving waar het niet gek is dat je een religieuze drive hebt. Of die weer. Misschien ben je hem kwijtgedraakt. Of misschien wil je weer op zoek. Maar in deze omgeving. Wij zijn ervoor. Dat, dat is één. Het tweede is. Er zijn heel veel mensen die klem zitten. Uh, gewoon. Heb ik morgen nog een baan? Um, hoe uh, gaat het mijn kinderen? Zullen die een baan krijgen? Zullen die afstuderen in deze tijd? Um, um, angst hebben voor de toekomst. En. Uh, dus heel veel mensen willen daar ook even een pauze in, zoiets van een even een andere wereld omheen, waar ik even terug kan komen bij wie was ik nou ook weer. wie ben ik, wat wil ik, waar sta ik? Um, maar ook denk ik iets van uh, compassie, zo van uh, ik sta toch niet alleen in deze wereld, hè? Ja, er is toch wel iemand die met me mee wil kijken of met me mee wil denken. En We zitten natuurlijk wel heel erg in een ik-tijdperk. En dat is ook heel zwaar, want jij moet het allemaal alleen doen. Terwijl je eigenlijk ook behoefte hebt om: kom eens met mij me meekijken. Mag ik aan jou eens mijn verhaal vertellen? En niet zozeer van: uh, dan verwacht ik van jou meteen de oplossing. Moet, nee, maar het feit dat je gewoon kunt vertellen. Dat is, dat is al een bevrijding. En zijn, wat voor soort mensen komen er dan allemaal? Dat is heel verschillend. Heel veelzijdig, absoluut. Maar ook steeds... Ik, ik ben verbaasd over het aantal dertigers en veertigers. En, uh, die hebben het het drukst, ja. zou je denken. Hè? Ja, ja, maar die leven ook met... De, met oh jee, wat morgen? Uh, krijg ik ooit nog een vast contract? Of ben ik straks in between jobs? Uh, ik, nu ben ik wel enzovoort, enzovoort... Maar ook de zorg die ze hebben voor hun eigen ouders, voor kinderen... moet je ook niet onderschatten. Dus, de, ja, dus daar even tussenuit zijn. Is er ook veel... Uh, maar, uh, ook, ja. maar ook, ik zit nu ook te denken... De, de, de, er sluiten heel veel kerken in mm -hmm. Nederland. Uh, katholieke kerken, maar ook protestantse kerken. Um, waar vind je nog die plek? Zij, zoals ik met mijn vader in die kerk zat en gewoon maar even te zitten... Uh, waar, waar hebben we die plekken in de samenleving? En soms denk ik ook wel Is dat het ook wat mensen zoeken. Mag ik hier even komen zitten? Mag ik hier even stil komen zijn? Mag ik hier even stil komen zijn, ja. Is er ook veel uh, zeg maar religieus besef? Komen, de mens, komen mensen ook naar jullie voor God, zeg maar? Of komen ze voor jullie? Ja, of voor het gebouw. Uh, of van alles, combinatie van alles. Um, er is een groot bijbels-analfabetisme in Nederland. En uh, de bijbel... Dus als ik wel eens in een groep zeg van... weet je wat? Ik ga met jullie een stuk bijbel lezen. Hier hebben we de bijbel. Sommige mensen die slaan helemaal achterover van verbazing. Die hebben zoiets van... ja, maar ik ben toch in een klooster? Dus dat vind ik dan wel eens erg grappig. Dan denk ik, ja, nee, dat... Die, dat hadden, doen het, we die, wel hadden, die hadden het verband <laughs> nog niet gelegd met de bijbel. Ja, nee. dat is wel eens, dat, soms vind ik dat wel erg grappig. Maar... Um, ja, er is heel veel religiositeit. Uh, kijk, ja, want mensen zijn wel heel erg bezig met, precies, met spiritualiteit precies, en dat precies, soort dingen. Precies. Alleen, uh, precies. Uh, uh, uh, en uh, ik denk ook van of mensen uh, weten er gewoon helemaal niks van, hebben er in een. Opvoeding enzovoort. En het heeft ook, anderen hebben juist, uh, zijn juist vanuit een, hebben een strengere opvoeding gehad. Zowel binnen de katholieke kerk als de protestantse christelijke. Die hebben zoiets van, ja, laat die Bijbel doei. Nou, oké. Okay. Uh, maar ja, als je bij ons in het klooster komt en je komt naar de kapel. ja, dan kom je er niet omheen dat je psalmen gaat horen. En dat je een, een, een, een waarschijnlijk een stuk uit het Nieuwe of het Oude Testament gaat horen. En uh, ja, ik zelf vind dat mooi. Maar dat is ook een kwestie van jaren. Dat je daar in die, in die traditie en in die taal groeit. Het is natuurlijk ook wel eens een hele, hele archaïsche taal. Hè? Mm -hmm. dat is... Dus het is, het is moeilijk voor, uh, voor niet ingewijden om, uh, om ja. daar iets bij te voelen. Ja, ja, ja, ja. Dus het vraagt ook wel eens, en dat vind ik wel mooi, is mensen voor een weekend komen en we lezen een Bijbelverhaal, dan is het ook wel eens mooi om dit gaan we maar eens eventjes doen, ja. En hier nemen we de tijd voor en ja, ik, heel vaak zijn er schatten te vinden in die verhalen. Ja. Je geeft ook uh, um, cursussen en symposia vertelde je net. Um, er komt een symposium aan op 26 ja. oktober. Op zoek naar sporen van God. Ja. Ja, die met gaan Erik jullie daar portman. geven. Wat Jullie gaan ons uitleggen waar die sporen zijn. Nou, dat, ik denk dat die sporen heel dichtbij zijn. Die zijn gewoon in ons eigen leven te vinden. Maar uh, ja, het, het, kijk, het is elke, in ieder mens is dat een, is dat een, een, een proces van zoeken. En, maar het heeft ook te maken met gewoon genieten. Ja, genieten van ontzettende mooie muziek. En uh, van de mensen om je heen. En van, uh, van kunstuitingen. En, uh, dus daar gaat het eigenlijk over. Okay. Um, wij naderen het einde van dit uur wow, En ja. we hebben heel veel van jou gehoord ja. um, Maar uh, we willen jou ook naar iets laten luisteren Want wij bedanken onze gasten altijd op een poëtische wijze uh, We vragen een uh, dichter om een gedicht te schrijven En dat hebben we dit keer gedaan voor jou Bij uh, de dichter Chip Buinje En die heeft dit geschreven Een gedicht voor Holkje van der Veer Waar haal je de moed vandaan? De meeuw in de verte boven de huizen van mijn overburen... tegen de grijze lucht is zwart aan de onderkant. Dat is waarom we hem zien. De meeuw in de verte boven de bomen in mijn onbekende tuin... is wit aan de bovenkant. Dat is waarom we hem zien. Terwijl de zon een kleed over dit deel van de aarde gooit... Ik richt me op en hijs me in het korset van het alfabet. In het korset van Tussen de lijntjes. Bouw een kooi omdat ik anderen het denken uit handen wil nemen. Hijs me in het korset van de schreeuw. In het ontkennen van de stilte en zoek op Wikipedia naar meeuw... om te bevestigen dat een meeuw een zeevogel is... die zelden ver op zee of in bossen te vinden is. Om te bevestigen wat ik weet. Ja. Shit Bruinja schreef het, uh, dit gedicht voor, uh, voor mijn gast, Hokje van de Veer. Voor je dat? Ja, ik vind het heel mooi. Omdat ik, ik ben een watermens en ik hou van vlaktes en ik hou van wegkijken. Dus de meeuwen en, de, en het water en de horizon. Heerlijk. Prachtig. Um, het gedicht is uh, terug, te uh, terug te lezen en uh, waarschijnlijk ook te luisteren... op, uh, op onze website eo.nl slash dit is Daar vindt u ook uh, informatie, mocht u dat willen... over dat symposium op zoek naar sporen van God. Uh, we zijn hiermee aan het einde gekomen van, van dit uur. het boek uur. wat uitkomt daar. En op boek... 26 oktober wordt het boek gepresenteerd. Kijk. Ja, ja, verlangen Kijk. als antwoord. Uh, mooi je <laughs> Dankjewel, Hokje van de Veer. Uh, voor je verhaal en voor je komst op deze Vroege Morgen. Wilt u dit gesprek terugluisteren? Of uh, uh, uh, informatie over het boek of over het gedicht? Ga dan naar eo.nl slash ditisdezondag. Uh, straks, na acht uur, op deze zender... de collega's van Vroege Vogels, Janine. Wat Dracht gaan jullie morgen, straks hè? doen? Ja, ik doe ook nog even mijn reclamepraatje. Uh, bijvoorbeeld antwoord op de vraag waarom pimpelmezen en koolmezen heel laat in de middag eten. Onderzoekers hebben dat net ontdekt. Ze doen het laat in de middag. En waarom precies, daar hebben ze een specifieke reden voor. Nou, waarom hoort u zo in vogels. Een hele lijst aan maatregelen. Beter onderwijs. Meer geld naar het gezin. Meer werk. Minder.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 U vraagt, komt verder. Dit is Radio 1.